Nord terminus, iedereen stapt uit. Wat ik me van de eerste aankomst op Nord vooral herinner, is de geur van pis. Dat lees ik later terug bij Rudolf Bakker in een van zijn Gallische brieven. Er zijn verreweg de minste wc's en heeft als gevolg daarvan de meest beurineerde hoeken en stinkende gaten van alle stations die ik ken. En dan... Knofvloek in de metro, Frankrijk als land van sterke geuren en Turkse toiletten, poepen als evenwichtsoefening, hoe geen natte broekspijpen te halen, vooral als je doortrok, over metaforen gesproken. Het ondergrondse herentoilet was in de loop der jaren een tippelzone voor goedkope mannenliefde geworden, smerig, ontluisterend, angstaanjagend en zo fascinerend tegelijk dat Patrice Giraud het station met zijn onfrisse pisbakken als decor gebruikte voor een troebele speelfilm die op het festival van de schandaalstatus bereikte. Een triest station. Een station van werkers en dropouts. Gardino is het drukst en het kilst, schreef Georges Simenon, die er in de jaren twintig bijna zonder een cent op zak arriveerde. Een station van de harde strijd om het bestaan. Nauwelijks is de menigte wat de nachttrein uit België en Duitsland weggespoeld of de trein uit de voorstreden komen binnen. Niet uit vriendelijke dorpen ten oosten of zuiden van Parijs, maar uit zwarte ongezonde huizenmassa's in het noorden. Rudolf Bakker, zestig jaar later. Ik vraag me af welke opknapbeurt dan ook het gore Nord van zijn natuurlijke doem kan verlossen. Het Nord wekt geen enkele verwachting het stoot af. Het is het lelijkste station van de hoofdstad, een station van vreemdelingen. En voor vreemdelingen werden de gaten in de perrons niet gerestaureerd. Iedere paar uur arriveren er treinen vol Engelsen, Belgen en Nederlanders. Volksgroepen die men verafschuwt, uitlacht, dan wel met een glimlach van halfbegrip liever op afstand houdt. Als om hem tegen te spreken is het station sindsdien prachtig opgeknapt voor de nieuwe caravanen uit het noorden. Met een bovenwereld van veel glas en licht. Het mannentoilet is herschapen in een onschuldige waterplaats. David Bowie stapte er onlangs uit de Eurostar omringd door fotografen. De trein is terug. Maar Bowie mijt natuurlijk de lange roltrappen naar de diepe krochten van het buurtstation. Treinen naar probleemwijken, no-go areas. Treinen die expresmetro's heten, weggestopt in donkere tunnels ver onder het aardoppervlak. Treinen die nooit naar de zon gaan. Zo was het niet bedoeld door James de Rothschild... bestuursvoorzitter van de Compagnie du Nord. Nadat koningin Victoria bij een officieel bezoek had moeten uitwijken... naar het Gare de Lest, omdat het zijne veel te klein was... gaf hij de architect Jacques Ignace Itorff opdracht... om een station als een Arc de Triomphe te ontwerpen. Een zegeboog, de afstanden overwonnen. In die tijd gingen treinen in tachtig dagen de wereld rond. Het kan haast niet anders... Of Jules Verne moet er hier op het perron van hebben gedroomd. Wachtend op de trein naar dat provinciaalse Amiens waar hij woonde... ook aan zo'n spoorwegsleuf die bij zijn deftig onderkomen in een tunnel overging. Hij klaagde over de locomotieven die precies voor zijn huis... alles uitbraakten wat ze in de tunnel binnengehouden hadden. Ook daarin was hij zijn tijd vooruit, Nimbia van la Lettre. Het zal hem overkomen zijn dat hij diende te wijken... voor het deftige gezelschap van keizer Napoleon III... Zoon van onze Lodewijk Napoleon, die er vrijwel wekelijks op zijn speciale trein stapte naar Compiègne, waar hij zich zo graag mocht vermijden. Bijvoorbeeld met een dictée, zoals dat was opgesteld door Prosper Mérimée u weet wel, die van Carme. Een dictée dat later de schrik van elke Franse scholier zou zijn.